En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Dit is onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Het Kamerdebat over de missie in Oeroesgan heeft de verdeeldheid binnen het kabinet nog eens extra duidelijk gemaakt. Vicepremier Bos herhaalde in de Kamer dat het NAVO-verzoek om langer te blijven wat de PvdA betreft moet worden afgewezen. Premier Balkenende vond dat prematuur... omdat de discussie daarover in de ministerraad moet worden gevoerd... en niet daarbuiten. Desgevraagd zei Bos dat hij zijn standpunt niet prematuur vindt. Verder legden de premier en de vicepremier tegenstrijdige verklaringen af... over de vraag of de brief met het NAVO-verzoek als een verrassing kwam. De openlijke meningsverschillen binnen het kabinet... werden door de oppositie gehekeld. SP-leider Kant nam het woord ontluisterend in de mond... en volgens VVD-voorman... Rutte en GroenLinksleider Halsema is nu eigenlijk sprake van twee kabinetten: een van Balkenende en een van Bos. pvv leider Wilders had het over een genante vertoning van ministers die om de antwoorden heen draaien. Tijdens het debat wees de ChristenUnie er overigens wel nadrukkelijk op dat een Kamermeerderheid zich eerder heeft uitgesproken tegen een nieuwe Oeroeskanmissie. Fractievoorzitter Slop van de ChristenUnie riep het kabinet nadrukkelijk op om ook andere opties te bekijken dan het verzoek van de NAVO. De discussie gaat de komende dag verder in de ministerraad. Het is onzeker of de eerste paal voor een markant gebouw van architect Koolhaas in Den Haag nog voor de zomer de grond ingaat, zoals de bedoeling was. De gemeenteraad besloot na een urenlang debat de beslissing over de bouw over te laten aan de nieuwe gemeenteraad die aantreedt na de verkiezingen. Volgens de raad is het bouwplan nog niet genoeg uitgewerkt en zijn de risico's onvoldoende in kaart gebracht. Het gebouw, dat bestaat uit drie torens van 93 meter hoog, die aan de bovenkant met elkaar verbonden zijn, moet voor het centraal station komen te staan en ruimte bieden aan woningen, kantoren en winkels. Als het aan het gemeentebestuur had gelegen, was de bouw voor de zomer begonnen. Dan het weer, lichte regenbuien, bewolkt en minima tussen 1 en 4 graden. Overdag eerst vooral in het westen enkele buien, later op de dag in het hele land. Het wordt dan 3 tot 6 graden.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 Aan het Nederlandertje pesten en zarre vooraf in de Duitse kranten al oh. twintig jaar. Live. Live. Live. Dit is twintig jaar ZFM.